Jennifer Ockeloon met het NOS-journaal. Buitenlandminister Veldkamp noemt de straf van Venezuela voor Nederland een escalatie die de dialoog nog ingewikkelder maakt. Venezuela halveert het aantal Nederlandse diplomaten in dat land van zes tot drie. Het land spreekt van een vijandige reactie op de verkiezing van president Maduro, die werd uitgeroepen tot winnaar. Westerse landen wijzen erop dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Vanwege de opgelegde straf heeft Veldkamp een Venezolaanse diplomaat op het matje geroepen. Hij zegt ook met een tegenreactie te komen. Vanwege lange wachttijden voor rijexamens bij het CBR... worden vanaf april geen tussentijdse rijtoetsen meer afgenomen. Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. Als leerlingen bijzondere verrichtingen zoals inparkeren dan goed uitvoeren... hoeven ze die bij het echte examen niet meer te doen... De tussentijdse toetsen worden voor maximaal één jaar geschrapt. Naar schatting komen er daardoor ongeveer 75.000 extra rijexamenplekken bij. De storing bij DigiD is grotendeels voorbij. Vanaf de middag was het niet mogelijk om in te loggen... bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Volgens een woordvoerder lukt dat bij een klein aantal mensen nog steeds niet... maar wordt er hard gewerkt aan een oplossing... Wat de oorzaak was van de storing bij DigiD wordt nog onderzocht. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooid. In Alkmaar werd Ajax met 2-0 verslagen. Goes en Meerdink maakten de doelpunten. Ajax-supporters waren niet welkom in het stadion na eerdere ongeregeldheden. Ajax-supporters wilden daartegen demonstreren in Alkmaar, maar niemand kwam opdagen... Het weer vanavond en vannacht komt de temperatuur nergens meer onder nul. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen bewolkt met lokaal kans op hardnekkige mist. Het waait amper en wordt maximaal acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog een kwartier vertraging op de A9. Die Alkmaar. Tussen het AMC en Aalsmeer doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. dat is uh, onmiskenbaar. Dizzy Gillespie. De man met de bolle kikkerwangen. Die, wangen die uh, de trompet... zodanig had verbouwd... dat hij vier omhoog speelde... in plaats van recht vooruit. Uh, interessante uh, stukken... heeft hij gemaakt. Enorm veel geproduceerd. Van alles wat... Uh, zeer gevarieerd. En terecht uh, een grote jongen... in de jazzgeschiedenis. En van... Uh, je luistert naar het tweede uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met als rode draad de trompet, de jazz-trompet. Dick Sulthauer gaan we nu horen. Engelsman met een ingetogen stuk. Maar swingt als het maar swingen kan. The Blue Room. klassieker, de, de Blue Room, de, Rogers en Hart hebben dat geschreven, Dick Sulthauer en zijn London Friends. Ik ga u laten luisteren naar Denise Jana, die begeleid wordt door Michael Herb de piano en Ricardo Delfra op de bas. Geen slagwerker, maar wel Angelo verploegen op de Vlugelhoorn. En luister naar hun vertolking van uh, een klassieker, Pennies from Heaven. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free, but no one appreciated. A sky that was always blue And no one congratulated A moon that was always new So it was planned that they would vanish now and then And you must pay before you get them back again That's what clouds are made for So you shouldn't be afraid for Every time it rains, it rains Pennies from heaven Don't you know each cloud contains Pennies from heaven You find your fortune falling All over town That your umbrella Is upside down Trade them for a package Of sunshine and flowers Said if you want a thing you love You must Have showers So when you hear a thunder Don't run under a tree There'll be pennies from heaven For you and me Said every time it rains It rains Pennies from heaven your fortune falling all over town Is dat Janna met als uh, trompet-solist, wat zeg ik, flugelhoorn-solist, Angelo Verploegen. In dit tweede uur heel veel aandacht voor de Nederlandse jazzmuziek En het merendeel van wat ik laat horen, komt of is hier allemaal al in jazz in Zandvoort, uh, jarenlang in de krocht gaande programma uh, geweest. En uh, het kan ook niet alles, want daar wordt alleen goed geprogrammeerd geprogrammeerd waar mensen van klassen, en die hebben allemaal cd's gemaakt. Vanmiddag uh, is het stijf uitverkocht, Edwin Rutten, maar ik kan niet blijven benadrukken, als je nou gewoon wilt dat je niet achter het net vist, moet je gewoon een abonnement nemen, want uh, dat is uh, het meest handig, als je niet kunt, dan ga je niet, dan verkoop je je ding, of je geeft het weer, of je geeft het terug, weet ik niet. Ik zou zeggen, uh, gewoon op de site kijken van Jazz in Zandvoort... en je bent altijd verzekerd. Dan wel, waarschijnlijk, maar zo goed als zeker, van een plekje. In, eh, in de programmering van Jazz in Zandvoort... hebben we bijvoorbeeld in eh, april Menno Daams... een accountant voor Classic Jazz in updated arrangements. Dat dus duurt nog een paar maanden, maar het is steeds uitverkocht. Dus nee, het is steeds... Op enig moment uitverkocht. Wees er tijdig bij. Ik ga nu laten horen. Menno Dames, de begnadigde trompetist, is ook een heel goed arrangeur. in een uh, stuk. Uh, een prachtig stuk. Dat is uh, gecomponeerd door Gershwin en Gus Kahn. En het heet Eliza.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 uit het wegdraaien van uh, de slotakkoorden uh, van uh, Chet Baker. Die kan natuurlijk in dit programma met als titel, als ondertitel... de jazz in al haar facetten uh, niet ontbreken. U luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ik heb op de draaitafel liggen... Uh, een groep rondom... Dim Kesper. Dim Kesper, een... sopraansaxofonist saxofonist die een tijd in de Dutch Swing heeft gespeeld. Een... een alleskunner, zullen we maar zeggen. En die heeft zich op deze CD omringd. Uh, met Barry Oldhoff op het slagwerk. Noah Nickel op de bas. Peter Beespiano, piano. Vincent Koning. Ook een vertrouwde klant hier in Zandvoort. Op de gitaar. En... Op de trompet en vleugelhoorn een dame die uh, al heel lang meedraait in de muziekwereld. En die moeiteloos van klassiek tot pop tot jazz alles fantastisch doet. En dat is Alistair van der Molen. En we gaan uh, hen allen horen in uh, het stuk Just Sitting and Rocking. Van der Molen, een alleskunner en een zeer actief uh, dame... die op allerlei projecten uh, scoort. Iemand die dat ook doet is Michel Varekamp Hier ook uh, in de programmering afgelopen jaar geweest in uh, De Krocht. Uh, die heeft opgenomen alweer 25 jaar geleden... met uh, twee de jongens Beets, Peter Beets aan de piano en Marius Beets op de bas... En, en daar speelt hij met uh, Simon Richter op de tenor... en Martijn Vink op het slagwerk. En uh, we gaan luisteren naar uh, The Groove Merchant. Dat waren de jonge honden van Weleer de, de Young Dutch Jazz Cats. Met uh, haha, Michel Vaarkamp op de trompet. Luid en duidelijk. En groter kan het contrast niet zijn met het volgende stuk... waar we de ingetogen coast van de hout horen spelen. Begeleid op de cornet, trompet of flugelhoorn... En begeleid door Rob van Kreeveld, Ben Janssen op de Rob van Kreeveld, piano, Ben Janssen op de bas en Vincent Koning op de gitaar. Zonder drummer. Oeh, dat gaat heel mooi worden. En we gaan luisteren naar Pennies from Heaven. Van der Hout met uh, Pennies from Heaven. Ik heb nu, dat kan nog niet anders in het programma, waar de trompet uh, de Rode Draad is. dat moet dan ook wel. Wat ik nu ga doen, is uh, op de draaitafel iets gelegd van uh, Miles Davis. En daar, de, daar kun je nou, honderden volgens mij CD's uh, van vinden want hij is natuurlijk uh, de, de koning... der koningen... wat betreft trompetspelen en vernieuwingen en uh, stijlen. En toch heb ik gekozen... voor... Een, st uh, een stuk... uit zijn... muziek die hij gemaakt heeft... bij de beroemde Franse film... Ascenseur pour les Lift naar het schafot. En daar gaan we horen... Uh, Miles Davis op de trompet, Kenny Clark op het slagwerk... en de rest allemaal Fransmannen... en... Uh, sur l'autoroute... séquence voiture. Daar voeg ik niks aan toe. Miles Davis lift naar het schavot. David Benoit Piano, Christian McBride op de bas en Peter Erskine op het slagwerk. En die hebben als uh, solist Chris Botti als trompetspeler. En die hebben allemaal muziek opgenomen uit uh, uh, muziek uit de tekenfilmserie Charlie Brown. En ik ga nu laten horen Linus tells Charlie. To you Charlie Brown, 50 Great Years, David Benoit. En nu gaan we luisteren naar een Nederlandse productie, The Unknown Young Sinatra's. En eh, daar horen we Gerben Klein Willink op de trompet. En in een stuk dat is eh, door iedereen op de plaats gezet, maar niet zoals hier. You're driving me crazy. You, you're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you everything hazy clouding the sky that used to be blue how true were the friends who were near me to cheer me, believe me they knew but you were the one who would hurt me, desert me when I needed you so you you're driving me crazy, what did I do choose I'm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 een duidelijk voorbeeld van het uh, gezegde internationaal dat wij in Nederland een enorm groot arsenaal hebben aan goed opgeleide jazzmuzikanten. Nergens in heel Europa zijn er zoveel goede eindexamenkandidaten die elk jaar maar weer van de band rollen uh, die hoogstaande muziek maken. We hebben nu uh, op de draaitafel ja, regionale jongens, Ray Card <laughs> met Ruud Brink samen, en we gaan luisteren naar uh, de Spaanse blues. Maar dat gaat dus niet, want de CD die blijft hangen. Dat is natuurlijk wel weer vreselijk. Daar gaan we dus niks mee doen. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk dat de machine hapert. Maar niet getreurd. We gaan naar Loet van der Lee, dames en heren. Loet van der Lee, die uh, een, ook een zeer productieve en actieve trompetist is. Op dit moment speelt hij in de Ramblers onder meer. En uh, in die Ramblers, uh, hij heeft eerst ork orkestleiding, heeft hij. Uh, we gaan hem nu horen als trompetist in Close to You, een eigen compositie. Klooster You, Loed van der Lee, een eigen compositie. ...tijd om het laatste nummer te introduceren. Het laatste nummer van deze aflevering. Jazz, Zfm Jazz op zondag vandaag samengesteld... en gepresenteerd ondergetekende Peter Den Boer. Het thema was de trompet in al zijn haar facetten. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Volgende week is er weer een uitzending... ...door een van de collega's verzorgd. En als laatste ga ik nu laten horen... ...de zangeres de zangeres Colette Wickenhagen. En die heeft in haar begeleidingsgroep de onnavolgbare mevrouw Saskia Larro op trompet. En het uh, stuk is uh, tijdens een geplande jam sessie gemaakt. En uh, zij kwam net terug uh, van een verre reis. En het is getiteld de Jetlag Jam. Tot volgende week. To some, to ba ba some, to some, to some, to some, to some, to to some, to some, to some, to some, to ba ba ba.